Met het, NMS -journaal. het nieuwe beveiligingssysteem van Schiphol kan beter, zegt de luchthaven. Gisteren duurde het tot wel drie kwartier voordat vertrekkende passagiers door de beveiliging waren. Dat zou maximaal tien minuten moeten zijn. Door de onverwachte drukte van gisteren had Schiphol niet de mankracht om alle beveiligingsbalies te openen. Volgens een woordvoerder heeft niemand zijn vlucht gemist doordat mensen van wie het toestel op punt van vertrekken stond vooraan krijgen. Ook valt het aantal klachten volgens de woordvoerder wel mee. Vandaag voldoet het nieuwe systeem volgens Schiphol wel aan de doelstellingen. Als de situatie in Oost-Oekraïne verder verslechtert... wil de G7 de sancties tegen Rusland verlengen en verscherpen. Het Westen beschuldigt Rusland ervan... dat het de strijd van de Russische separatisten militair ondersteunt. Rusland verwerpt de kritiek en zegt dat het Westen... juist meer druk moet uitoefenen op de Oekraïnse regering. De oprichter van modemerk Van Gils is afgelopen weekend in België overleden. Miel van Gils begon zijn carrière na de Tweede Wereldoorlog. Als dank voor zijn bijdrage aan het verzet kreeg hij stoffen die bijna niemand kon krijgen. Al snel kon hij zijn kleermakerij omzetten tot een industrie. Onder zijn leiding groeide het Belgisch-Nederlandse bedrijf uit tot een internationaal concern. Miel van Gils was 90 jaar. De moeder van het meisje dat vannacht overleed na een val van een flat in Hogeveen blijft voorlopig vastzitten. Hoe het meisje van de flat is gevallen is nog niet bekend. De moeder van 35 is vanochtend aangehouden. Ze wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van het meisje. De gemeente Hogeveen maakte vanmiddag al bekend dat het gezin bekend is bij hulpverleningsinstanties. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt en droog. Morgen overdag zijn er de hele dag meer wolkenvelden. Maar de kans op regen is heel klein. De zon schijnt af en toe en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Het is een normale avondspits in de Randstad met uh, niet zo heel veel opvallende files. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat nu bij Muiden 4 kilometer... En richting Apeldoorn bij Voorthuizen nog eens zes langzaam rijden. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en knap het Oude Rijn. Zeven kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen knap het Ridderkerk en Papendrecht. Vijf kilometer. Op de N15 is trouwens een ongeluk gebeurd bij Hoogvliet. Komende vanuit Europoort. Dus daar loopt het nu ook vast. Op de A27 Utrecht-Breda tussen knap het Everdingen en Noorderloos. Zeven kilometer file.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 front thunder don thunder don thunder don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 Do I Right, well, I'm digging. Need to grow, have to push, flick and throw vinyl, feed in the rush. I dig for that one that now opened the heart. It's taking all day from the back to the front, down, digging. I'm digging. You know,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 Thank you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 Stil achter de ruiten, die kan mij zien. 15, al 25 jaar. Een zee van muziek en een golf van informatie. Zie hem. Let's play with we'll believing van Platform 1.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 I'm man. Chris.